1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De dader van de schietpartij in Alfa aan de Rijn heeft een aantal malen gericht geschoten. Dat blijkt uit beelden van de bewakingscamera's in het winkelcentrum. De Haagse hoofdofficier van justitie Nooy vertelde dat in het tv-programma Pauw en Witteman. Op de beelden is te zien dat de schutter, Tristan van der Vlis, rustig door het winkelcentrum loopt. Hij was niet in paniek, al dus Nooi. Het onderzoeksteam kijkt ook naar de computerbestanden en de aantekeningen die de dader heeft achtergelaten. Volgens Nooy blijkt eruit dat hij boos was op God, de mensen en de maatschappij. Hij zei dat hij werd aangetikt door geesten en dat maakte zijn leven onleefbaar. De dader in Al van der Rijn schoot zaterdag zes mensen dood en pleegde zelfmoord. Het Amerikaanse parlement heeft ingestemd met het begrotingsakkoord dat vorige week werd bereikt. Zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat stemde een ruime meerderheid ermee in. Wel was opvallend dat er zowel bij de Democraten als de Republikeinen veel verzet was tegen het akkoord dat door hun leiders was gesloten. Daarin is afgesproken dat de uitgaven tijdens het lopende begrotingsjaar met 38 miljard dollar worden teruggebracht. Veel republikeinen vinden dat niet genoeg, terwijl veel democraten bang zijn dat arme Amerikanen de rekening moeten betalen. Zonder het akkoord hadden veel overheidsdiensten in de VS hun deuren moeten sluiten. In de Verenigde Staten heeft het hoofd van de luchtverkeersleiding ontslag genomen. Aanleiding zijn incidenten waarbij verkeersleiders in slaap waren gevallen. Deze week lag een verkeersleider in Nevada te slapen terwijl een vliegtuig met een medisch team wilde landen. En vorige maand kregen piloten van een verkeersvliegtuig om dezelfde reden geen contact met de luchtverkeersleiding in Washington.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 En ik heb natuurlijk nog steeds dat boek voor me en open liggen... en de, de, de neiging om eruit te citeren, om daaruit voor te gaan lezen. Nou, daar kan ik het hele tweede uur mee voelen. Misschien moet ik die niet het hele tweede uur onderdrukken. krijgt u nog wel iets van die passages um, te horen. Ik sprak erover met... Andreas Kinderging heeft een lange uitleiding geschreven. Het boek is verschenen bij Lemniskaat, Geschreven door Alexis de Tocqueville. Er uit twee delen, duizend pagina's en nog een beetje... over de democratie in Amerika. En hij reisde door Amerika. Kijk, als, als u ervaring heeft met reizen door Amerika... en wat u daar gezien heeft... in de manier waarop bijvoorbeeld het land wordt bestuurd... hoe Amerikanen zelf zorgen voor hun eigen bestuur... op zo'n klein mogelijke schaal... Als er brand uitbreekt, schrijft Toxville al... dan gaan ze zelf blussen en wachten ze niet op de brandweer. Nou, dat soort voorbeelden. Misschien heeft u daar wel ervaringen mee. Dat is een van de onderwerpen waar u over kunt bellen. Reizen door Amerika. 0800-1121. Maar in bredere zin... Um, hoeft het niet alleen over Amerika te gaan... maar wel vinden wij het leuk om mooie voorbeelden te horen... van democratisch burgerschap. Dat je met z'n allen samen als een kleine gemeenschap dingen oplost in de praktijk, in je buurt, hoe dan ook. Of met z'n drieën, mag ook. Kleine gemeenschapjes tellen natuurlijk ook. Um, nou, heeft u daar verhalen over, voorbeelden van? Bel dan met 0800-1121. Maar daar hebben we het helemaal het gesprek niet over gehad. Over deugden. Aristocratische deugden, zou je kunnen zeggen. Die in, juist in een democratie als tegenwicht... voor de macht van de meerderheid zo belangrijk zouden kunnen zijn. Allemaal onderwerpen om over te bellen. Um, en dan begin ik nu met Roel. Dag Roel. Kun je mij horen? Ja. Ja, hallo. Ik, ja. Hallo, ja. ben ik goed uh, Jij bent hoorbaar? nu helemaal in de uitzending, ja. En goed te verstaan. Okay, dat is mooi. Ja. Want ik heb een uh, kleine gemeenschap van twee mensen ontmoet vandaag. <laughs> vandaag? <laughs> ja, aan de kust. En twee vrouwen waren de kust aan het schoonmaken. Ja. Dat was heel sympathiek. Alleen, uh, ja, om je heen kijkend zag je dat het eigenlijk geen doen was. Want, Waar was het dus, precies? Uh, het was uh, aan de Westen Ja. En het was geen doen, want het was echt overal rommel. Ja. En uh, nou ja, toen hoorde ik dat interessante gesprek net. Dat vroeg ik eigenlijk wel een beetje ingewikkeld, maar ook wel interessant. Ja. En toen moest ik aan die twee vrouwen denken. En, um, en waarom en deden, het, heb je, ben je met die vrouw in gesprek geraakt? Ja, een kort gesprekje gehad. Zo, waarom do, wat vond, doen jullie hier? Wat do, waarom doen jullie Ja, en, en ik dacht eigenlijk: van, uh, waarom, waarom, waarom, waarom ben ik daar niet bezig? Hmm. Dus, uh... nou, waarom ben je daar niet bezig, Groen? <laughs> nou, omdat ik gewoon van de vond had er niet, dat is een beetje egoïstisch, maar... Ja. Um, maar het was uh, ja, heel sympathiek, maar ik denk eigenlijk dat dat geen zoden aan de dijk zet. En uh, ik denk ook eigenlijk niet dat uh, als de staat bijvoorbeeld dat gaat regelen, dat ambtenaren het kusten gaan schoonmaken... ...dat, ja, dat de geschiedenis heeft geleerd dat dat ook niet echt werkt. En ja, misschien word ik, word ik nu te breed sprakig, maar ik denk eigenlijk dat de enige oplossing is dat, uh, dat dat dat consument is. Is dat een woord? Ja. En uh, dat dat een beetje uh, verminderd wordt. Ja, hoe dan? Dat, ja, maar dat, ja, dat is puur mijn eigen mening, maar ik denk dan toch echt uh, van hoge hand. Het is dus buiten staat. Huh. En dan laat je ja, toch, laat je toch weer aan de staat. Met... Dat kan de staat helemaal niet. Die kan ons niet minder laten con nou, consumeren, zoals ik het ook Ik zat een beetje over te filosoferen. En um, wat je in de 20e eeuw vaak zag met die sterke staten, was ja. dat het inderdaad, materialisme heel, uh, heel belangrijk was. Ik denk ook, hij heeft me ook overtuigd, uh, je gast, ja. dat uh, democratie uiteindelijk tot uh, materialisme leidt. Dat vond ik een hele interessante uh, uitleg. En ik denk ook niet, ja, ik denk dat de enige oplossing voor onze wereld is dat het toch vanuit de. en dan liefst één staat over de hele wereld, ja. als het ooit um, werkelijkheid kan worden. Um, ja, toch een beetje dat, dat, dat, dat, dat het steeds aan we blijven cons consumeren en produceren. Mm -hmm. Toch een beetje aan banden kan weten te leggen. Dus in tegenstelling tot je gast zie ik toch duidelijk een, toch toch wel een, uh, een uh, taak. Voor de, voor de staat, zal ja. de toekomst wegleggen. Ja. Maar ja, dat, dat betekent dus... Hè, is de opvatting van de tocfiel, als dat gebeurt, dan ja. zal het uiteindelijk ertoe leiden... dat wij onze vrijheid kwijtraken. Zo, ik ja. ga er zo een passage wel over voorlezen... hoe hij dat ja. zag, hè? En die, uh, ja. Toen al. Ja. Um, maar, dat, dat, dat, maar eerst even jouw antwoord. Hm. Want... Ja, ik vind het wel een beetje ingewikkeld. Um, maar... Um, uh, ja, dat... dat de, de vrijheid uh, kwijtraken. Uh, door de staat, bedoel je, of niet? Ja. Doordat we alles maar aan de staat overlaten. Ja. En dan uiteindelijk uh, houden, we, houden we zelf. doen we zelf niks ja, meer. Ja, het kan misschien. Ja, dat is puur subjectief. En misschien ook wel een beetje eng, ik weet niet. Maar uh, zelf vind ik dat niet echt een heel groot probleem. Oeh. Ik denk. Ja, het is natuurlijk wel. Nou, dat kan ook, ja. Ik bedoel, ik, ik ben. Ik, ik, ik, ik vind. Uh, ja, om over de Franse revolutie en over. Die drie idealen te spreken. Ik vind gelijkheid en moederschap persoonlijk belangrijker dan vrijheid. Maar dat is puur persoonlijk. Hm. Dus jij, geeft het, jij hebt het er wel voor over. Ja, ik zou het er zelf wel voor over hebben. Maar nogmaals. Um, ja, ik kan niet van anders spreken natuurlijk. Dus nee. dat blijft een moeilijkheid. Oké. Okay. Goed, nee, maar spreken. Maar die dames die inspireerden je wel op het strand. Ja, ja. En, en, en, en de keer neem heb ik ook mijn plastic zakje mee. Ja. <laughs> Terwijl de, de, ze, ze, ze kon natuurlijk maar een klein zakje vullen. En daaromheen ja. was nog. Ongelooflijk veel rotzooi. Ja, ja. ja. we zetten Echt. eigenlijk geen soda aan. Het Met de, de moeder van toch... ja. ja, precies. En het is toch heel belangrijk dat mensen dat blijven doen natuurlijk. Ja. Roel, ik dank je wel. Ja, fijne gesprekken. Ja, dank je. Dat gaan we doen. En een uh, goede okay, nacht hi. nog. Hi. Ja, zelf. Um, een telefoonnummer voor voorbeelden van mooie vormen van aristocratisch burgerschap waarbij je eigenlijk het heft in eigen hand neemt. En uh, met, met een aantal mensen samen, gemeenschap vormt en problemen oplost. 0800 112. Jan, goedenacht. Hallo. Hallo. Nog? Met Jan Dekker. Ja. Zeg, ja, ja. Ik, ik heb het een heel interessant gesprek. Goed zo. Dan moet je, ja. Fijn. Ik, uh, Waarom ik eigenlijk? Waarom? Wat vond je er dan zo interessant aan? Ja, ik ben, ik ben gek op dit soort gesprekken. Oh. Ja. ja, ik ook. Ja, ja. ja, maar er moet toch iets zijn in het verhaal van Andreas Kinneging... dat je dan aanspreekt? Je bent het er dus mee eens met zijn visie. Of tenminste, de visie die hij vertolkte van in dit geval... Ja, de, de, de, visie, de visie vind ik pre, uh, plezierig, maar oh. we hebben geen alternatief. Hè? Ik, ik vind nog de democratie nog altijd de beste vorm. Ja. Eh? De, de, we hebben geen keuze. Dat tenminste, is waar. Nee, dat klopt. Het is, uh, we, we, we, we hebben dat in de geschiedenis gezien... En ja, maar, maar we hebben, dat we, we, we moeten schaven, ja. Maar we hebben wel een keus in de manier waarop we hem inrichten. Ja, nou ja, daar moet je als, als, als privépersoon moet je daaraan werken, hè. Hoe doe jij en, dat? En, hè? Hoe doe jij dat? Nou, ik, ik, ik ben al jarenlang lid van een voetbalclub. Goed zo. En, en uh, zit ik uh, zaterdags wel eens in de bestuurskamer... om de scheidsrechters en de bestuursleden te ontvangen... Hmm. En dus, nou ja, de WhatsApp-formulieren, dat hele verhaal. Een, een aantal spandiensten, ja. Ja, en ik rij mensen voor de kerk. Ja. En, maar ik, ik woon in, in Amsterdam. Dus, hè? nou, ik weet niet of je Amsterdam kent. Of je daar wel eens fietst. Ja, nou ja, dat doe ik wel eens, ja, klopt. Nou, dan denk ik, hoe, hoe is het mogelijk dat mensen. Hè? Je, je, je ...de vouwen uit je boek rijden. Ja. Dus dat is ja ik, ...daar word ik zo moe van. En denk ik, jongens... ...kunnen we daar nou niet eens onder tafel gaan zitten... ...dat, dat fietsen een beetje... ...normaal gaan doen? Ja, hoe zou je dat moeten doen dan? Ja, dat is een, een ontzettend groot probleem. Ja. En, maar ja, we hebben geen keus. Er is de, de, de democratie vind ik het meest belangrijke... Ja. ...wat we hebben... En, en als, het, als het ertoe zou leiden dat wij dan op den duur onze vrijheid zouden kwijtraken... ...omdat al de staat... Nou, dan, dan, dan moeten we ingrijpen. Hè? Dat, dat, dat begint al met als je, als je journalisten oppakt. En, nou, dan moet je meteen... Ik ga niet gauw de straat op, maar als de, de pers, de vrije pers aangepakt zou worden... ...dan ga ik meteen de straat op. Maar, maar het zit hem ook in dingen, niet alleen in, in het meningsvrijheid... Hè, maar. Ook in het organiseren van alles. Ja, dat je niet meer... Je moet overal nu een, bijvoorbeeld een vergunning voor hebben... om maar eens iets te noemen. Je kan het ja. niet meer zelf regelen. Nee, dat is allemaal bij de, bij de wet vastgelegd. En per vergunning ja, heb je... Een... Als je iets aan je huis wil verbouwen... moet je een vergunning hebben, om maar eens iets te noemen. Ja, dat maar, soort dingen. Maar, maar nou, laat, we, hebben, we hebben jarenlang... Uh, het, het socialistische gedachte gehad. Hè? Ja. Nou, ik denk dat... Uh, dat, dat meneer... Uh, veel daarvoor gewaarschuwd heeft... ...dat de staat niet alles kan oplossen. Hè? Ja, precies, precies. En nu hebben we dan een regering die... Uh, te, ...te hoog en, en te laag... ...bij allerlei mensen gezegd wordt... ...schandalig. Maar die proberen dan een beetje... Uh, ...de mensen uh, weer eens uh, aan de gang te krijgen. Hm. Ja. Ja, dat is, dit is politiek dus uh, is niet zo leuk... ...om daarover te praten. Maar... Ja. Ja, wij zijn doorgeschoten. Ja, dat blijkt. Dat was de vraag van Helko Span ook aan het begin. Zijn we niet een beetje doorgeschoten in, in, in onze de, de democratie? Ja, ik heb er persoonlijk nog niet zoveel problemen mee. Omdat ik een. Ja. Mijn vader was een, een oude AR-stemmer, dus zo ben ik opgevoed. Hè? Ja. Nou, dan weet je wel hoe, waar ongeveer ik in welke ja. richting je zit. Behoorlijk, ja. Nou, ik begrijp dus dat de AR-partij van Abraham Kuiper... Hè? althans, ja. uh, historisch gezien, die is weer... Abraham Kuiper is weer geïnspireerd door, door de Tocqueville. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen van Abraham Kuiper. Dat klopt wel. Ja. Hey, en en, en, en wat jij doet dus vrijwilligerswerk, links en rechts... Ja. En bij de voetbalclub en bij de kerk. En, en ja. denk je dat dat... Gaan jonge mensen dat ook nog doen straks? Nou, het is onvoorstelbaar. Wij hebben een voetbalclub hè? in Amsterdam. Er zijn ontzettend veel studenten. Hè? Ja. We hebben vijftien senioren elf vallen. Nou, dat is toch geen klein club hier? Hè? Nee. Maar dat zijn allemaal studenten die daar gekomen zijn van de, van, de, van de universiteiten. Maar onze voorzitter, die is als studentje bij ons gekomen. En die heeft nu een, een hele goede baan. Maar hij is wel voorzitter geworden. <laughs> ja, ja. ja, dat vind ik mooi. Ja. Dus, de, Bij dat clubje. Ik, ik ben niet zo benauwd voor die jonge mensen hoor. Ja, gelukkig, nou, dat doet me deugd. En ik ja. geniet elke zaterdag nog van die jonge mensen. Ja. Alleen het, uh, het enige wat het, ik het, het wel eens... het historisch besef van jonge mensen, dat is wat minder. Hè? Ja. We hebben vanavond weer geprobeerd iets aan te doen. Oké. Okay. Hey? Hey, ik dank je wel, nacht nog. Ja, jij ook. Dag, dag Jan. Dit waren Bill Wyman en de Rhythm Kings met Disappearing Nightly. We hebben het vanavond over grote ontwikkelingen in de samenleving. Die gaan over stemrecht, maar eigenlijk ook zoals je de wereld beleeft... zoals je het organiseert, zoals je samenwerkingsverbanden aangaat... vanuit gemeenschapszin het behoefte aan vrijheid. En vanuit de noodzaak van gelijkheid. Um, dat zijn ontwikkelingen die soms eeuwen beslaan... Ja, dan moet je soms maar eens eventjes uh, een paaltje slaan... en zeggen van, hoe, hoe, hoe, wat vinden we er eigenlijk van? Dat doen we in het tweede uur van Kazeluna vannacht. U kunt bellen met 0800-1121... met verhalen over misschien wel democratische ervaringen. Echt wezenlijk democratische ervaringen. En dat mag ook in Amerika zijn. Alhoewel Dan Blokker, Den Blokker... is dat niet een oude wereldnieuwsverteller van ons? Die, zegt, die schrijft mij via e-mail... de VS van Amerika democratisch? Ik dacht het niet... Van burgemeester tot president. Je kunt het alleen worden als je heel, heel rijk bent. En als je heel veel financiële steun krijgt. Maar die steun krijg je alleen voor allemaal geheime afspraken. Totaal niet democratisch. Kijk, we praten over het boek van Alex Alexis de Tocqueville. Een Franse edelman die in 1830 in, uh, door Amerika heeft gereisd. Negen maanden lang. Hij schreef daarin... 1835, het eerste deel over van zijn boek over de democratie in Amerika. En zag toen vrij zeg maar, heldere, schone vormen van democratie. En dat had te maken met die eerste puriteinen die daar vanuit Europa aankwamen. En eigenlijk gezamenlijk de wereld inrichten zoals zij dat wilden. Dus op dat, op dat eigen niveau van zelfbeschikking zou je kunnen zeggen... Nu zou hij daar misschien wel iets anders over denken. Maar dat weten we niet. Dat weet misschien Andreas Kinniging, maar die wilde niet zijn eigen mening geven in dat eerste uur vanavond. Dus uh, zo zit het... Oh ja, ik ging iets voorlezen. Dat ging ik doen. Ik had het boek opengeslagen. Ik heb er wel even de tijd voor over. Um, nou ja, zoals een van de gevaren die Alexis de Tocqueville... dus al in 1835 uh, signaleerde. Democratie als iets wat onvermijdelijk was, maar wat ook een gevaar in zich borg. Namelijk dat het de, de, de, de vrijheid van mensen uiteindelijk zou opheffen. Een lang citaat, maar ik lees het maar gewoon voor. Ik heb tien vooraf, twee in de nacht. Ga zitten. Ik wil mij inbeelden met welke nieuwe trekken het despotisme, alleen heerschappij, zich in de wereld zou kunnen voordoen. Boven de mensen torent een immense, een beschermende macht uit die zich als enige belast met de zorg voor hun genietingen... en het toezicht op hun lot. Ze is absoluut, nauwkeurig, regelmatig, vooruitziend en zachtmoedig. Ze zou op het vaderlijk gezag lijken... als ze, evenals dat gezag, tot taak zou hebben... de mensen voor te bereiden op de volwassenheid. Maar ze probeert juist niets anders te doen... dan hen onherroepelijk in hun kindertijd vast te houden. Ze ziet graag dat de burgers genieten mits ze alleen maar aan genietingen denken. Ze werkt met genoegen aan hun geluk... maar wil er de enige vertegenwoordiger en de enige scheidsrechter van zijn. Zij biedt hun veiligheid, kent en regelt hun behoeften... vergemakkelijkt hun genoegens, zorgt voor hun voornaamste zaken... staat aan het hoofd van hun activiteit, regelt hun erfopvolging... verdeelt hun erfenissen. Waarom kan zij hun niet volledig de moeite van het denken... en de last van het leven besparen... Zo maakt zij het gebruik van de vrije wil elke dag minder nuttig en zeldzamer. Zo dringt zij de wil binnen, een kleinere ruimte terug... en neemt zij geleidelijk elke burger, zelfs het gebruik van zijn eigen vermogens af. De gelijkheid, de gelijkheid heeft de mensen op al deze dingen voorbereid. Zij heeft hen ertoe gebracht ze te ondergaan... en vaak zelfs als een weldaad te beschouwen. Na aldus... Elk individu, één voor één in zijn machtige handen te hebben genomen... en hem naar te hebben gekneed, strekt de soeverein... lees de staat, zijn armen over de gehele samenleving uit. Hij bedekt haar met een netwerk van kleine, ingewikkelde, minutieuze... en eenvormige regels waar de meest originele geesten... en de sterkste zielen niet doorheen kunnen komen om de massa te overstijgen. Hij breekt hun wil niet, maar verzwakt, verdraait en leidt die... Hij dwingt zelden tot handelen, maar verzet zich er onophoudelijk tegen dat men handelt. Hij vernietigt niet, hij belemmert het ontstaan. Hij tyraniseert niet, hij hindert. Hij onderdrukt, hij verstoort, hij dooft uit, hij stomt af. En hij reduceert uiteindelijk elke natie tot een kudde, schuchtere, een vaardige dieren waarvan de staat de herder is. Ik heb altijd gedacht dat dit soort ordelijke, milde en vreedzame rol die ik hier geschilderd heb, beter dan men denkt kan worden gecombineerd met enkele van de uiterlijke vormen van de vrijheid. En dat het niet onmogelijk zou zijn dat zij ze zichzelf in de schaduw van de volkssoevereiniteit zou vestigen. Dus dat, dat laatste zijn ingewikkelde zinnen, maar het, het beeld van de staat als monster dat op een hele zachtmoedige, dat is het opmerkelijke, je hebt het eigenlijk nauwelijks door, je hoeft je niet te verzetten, alles overneemt. Ja, dat is razend actueel geschreven dus in 1835. En je ziet daar al de, de bureaucratie in beschreven worden. En nu strijden we tegen bureaucratie. Al die regeltjes, alles wat geregeld is, dat is zo, zoiets... En, dat, en dat, dat werd dus al 150 jaar geleden aangekondigd. Goed, u kunt hierover um, rea reageren En alles wat er natuurlijk gezegd is hè, de afgelopen anderhalf uur... vinden wij leuk. Henk, goeienacht. Ja, goedenacht. Ik spreek met de Ruiter te Breda. Het gaat onder andere over democratische uh, modellen uh, individuele vrijheid. Wel, ieder democratisch model creëert natuurlijk zijn eigen burgerbetrokkenheid. Oftewel, hoe participeert de burger ja. in uh, die samenleving? Ja, dat is cruciaal volgens mij. Ja. Doet hij Ik dat Ik probeer dat van onderop te doen in mijn straat. ...in mijn wijk... ...of, of waar ik door uh, uh, op mijn pad mee geconfronteerd word... Ja. ...aan hand- en spandiensten verlenen... ...aan iemand even zijn autootje aanduwen... ...ik noem maar wat kleine dingetjes... Uh, ...bijvoorbeeld voor mijn buren... Uh, uh, ...reparaties, klusjes, advies... ...en wegwijzen naar instanties... ...ik deel mijn kennis... Uh, ik doe deel aan uh, uh, Transition Town om uh, mijn stad wat meer zelfvoorziening te krijgen. Ik ben betrokken bij het oplossen van stadsproblematiek. Ik bezoek vergaderingen van de gemeente. Ja. Ik zoek dit niet op. Nee? Ik vind dat regelmatig wel op mijn pad en neem dan mijn kansen waar. Oh. Klein voorbeeld, ik liep net door het park. Mijn stress een beetje te nivelleren door wat meditatie, luisteren naar stromend water. En ik zie dat er wat zwerfvuil ligt. Dan nou heb ik een plastic zak op, tas, uh, op zak. Dus daar gaan ik het zwerfveld van ja. mijn park... waar ik drie, vier keer per dag doorheen kom even op. Dat gaat uh, gegrond op een boeddhistisch principe. Jouw pijn is mijn pijn, jouw geluk is mijn geluk. Ja. Um, uh, als ik uh, normaal leef, is alles in mijn omgeving wat ik uh, strikt nodig heb... Dus dat implementeert weer een wat aristocratische levensstijl. Vind jij jezelf, vind een vind jezelf ja. in, in de ja. ziel een ja, aristocratische... wat ik van, de, van meneer Andreas uh, gehoord heb, ja. uh, uh, onderscheid ik dat verleden. Ik noem dit liberaal-communisme. <coughs> dat wil zeggen, het hebben van kennis, geld verantwoordelijkheid, Machines, fabrieken, schept een verantwoordelijkheid naar zij die daar gebruik van maken. Dus deze mensen heb je te voeden, te educeren en zorg voor te dragen. En hun reflecteren dat met hun inzet en hun loyaliteit. Oké. Ja. Maar jij brengt het dus in praktijk? Jij het dus in praktijk, Henk? Ja. En merk je dan, ben je dan een soort eenling... Ja. Die, die, een zonderling als het ware in de buurt? Of, ja, of, of... ik krijg dat regelmatig wel. Want er zijn heel weinig mensen zoals jij dat jij dit doet. En ik zeg ja, waarom niet? He, waarom zou ik het niet doen? Ik heb de tijd en ik kan af en toe de tijd maken. Ik heb een redelijk vrije, vrij leven. Maar zou je niet willen dat je het met een groep mensen kon doen? Dus ik dat doe jouw eenmalsacties... Dat, dat is de groep... Dat is, wij hebben een, een, een server met iedere account. Deze vriendengroep hebben een door- en voor elkaar systeem. Hmm. De een die doet iets voor een ander en de ander doet iets voor een een. En wij hebben daarvoor als betaling één bord, één bord eten. Ja. Een fles Belgisch bier, onbeperkt koffie en een wederdienst. En dat heb ik zo met mijn buren. Ik eet regelmatig buitenlands. Dan ja. hebben we het ook over de problemen in hun land. Bijvoorbeeld Tsjernië of Sierra Leone ja, ja. of Nigeria of noemen ze een dwarsstraat. Het is een kleurrijke buurt in Breda. Ja, dat heb ik. En, en ja, ik vind het heel prettig, want daardoor voel ik me een geïntegreerde Nederlander. Ja. Die ik heb weet van hun culturen. Ik wilde nog iets zeggen over vrijheid. Ja. In een democratie kun je natuurlijk de burger vrijheden toestaan. Maar er zit altijd een verantwoordelijkheidsbesef aan vast. Dat is in Nederland een beetje zoek. Er staan overal prullenbakken. Wij hebben de vrijheid om te consumeren. Maar de staat... De burger is niet geneigd om het in de prullenbakken te gooien. Dat betekent, hij kan die vrijheid niet vragen. Die absolute vrijheid waar Albert Camus het overal heeft... is dus voor dit soort individuen ondraagbaar. Hmm. Dat betekent zo'n individu zou je toe moeten leren ankeren. Absolute vrijheid zonder ankeren is een vrije val. Ja. is ondraaglijk. En hoe doe je Want dat? Je, hebt, je kunt het probleem van de keuze niet oplossen. Moeten we allemaal boeddhist worden? Nee. Men moet allemaal vrijdenker worden. Men, men zou ook kunnen overwegen allemaal vrij te denken naar inzicht. Ja. Ik geloof, ik ben multireligieus religieus bezig ook. Ik kom dus aan verschillende tafels ben ik genoot. En ik onderschrijf ieders code. Um, um, waardoor uh, uh, religies dichter bij elkaar kunnen komen. Ja. Er is een website, share to live die zich daarmee bezighoudt. Die is nog in oprichting. Ik hoop dat die volgende maand draait. Dat gaat een discussieforum om religies in deze samenleving, waarvan frictie ondervonden wordt, wat um, uh, dichter bij elkaar te brengen, begrijpelijker. Ja, dat lijkt me nou uh, een Dat is ook initiatief. een bijdrage van ja. mij. Ik, ik neer af en toe wat, uh, wat tekst aan, dat, aan die site. Volgens mij ben jij een superburger, een superdemocraat. Uh, nou, ik probeer mijn beste te doen, want er is een clash uh, gaande. Bijvoorbeeld, uh, uh, de hang naar democratie in het Midden-Oosten is slechts een voertuig... voor een verborgen agenda die de reglobalisering mo dit moment gaande... Uh, de machten zijn aan het schuiven, eh, zowel religieus als politiek als strategisch. Eh, meer informatie vind je over hier in het eduard pestel instituut okay, nou. eh, Daar wordt de reglobalisering helemaal uitgelegd. Ja, Dat is het derde rapport van Rome. Okay. Eerste en tweede kwamen ook uit dit instituut. Goed zo, Henk. Dank je. En, en, en goeienacht nog. Dank je wel. Dag. Mary... Dag met, ja, inderdaad met me. Mary? Uh, zeg ik Mary? Yeah. Ma Mary. Ja, ja, zo wordt het in het Nederlands uitgesproken. Ja, officieel heb je natuurlijk gelijk. Een oom van mij zei dat ook altijd zo mooi op het nee. Nederlands. Mary. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar je bent gewoon in, in Nederland geboren? Jawel hoor. Ja. Ja, ik ben negen maanden na de oorlog geboren. En mijn broer wilde mijn zusje hebben dat Mary heette. Kennelijk was er in de oorlog heel vaak iets over Mary of ja. Queen Mary of wat dan ook. Nu hou ik het op Mary, Mary dus toch maar dan. Hè. Ja, prima. Ja. <laughs> Vertel. Ja. Uh, dus ja, het is wel duidelijk dat ik uh, in de jaren zestig mijn uh, puberteit heb doorgemaakt. En ja, dan ben je automatisch, althans de meeste van ons, en dan wat rebels... En eerlijk gezegd vind ik dat wel prettig. Uh, ik zeg dan ook altijd... regels zijn er voor de mensen... en de mensen zijn er niet voor de regels. En ja, sommige mensen uh, hanteren vooral heel strak de regels. En ik denk, ach, dan denk ik, ach, daar moet je wat soepel mee omgaan. Dat maakt het, voor, het leven voor ons allemaal zo'n stuk prettiger. Ja, dat zou mooi en, zijn, hè? ja. Ja. Yeah. Uh, maar? Ik ja, ik zeg altijd maar, uh, waar gaat het in het leven werkelijk om? Wat is de essentie? En dat is met hoofdletters liefde en verbinding. En op het moment dat je in liefde en in verbinding met elkaar samenleeft, dan gaat alles zo een stuk soepeler. Maar Waarbij het is zo, het is zo makkelijk gezegd natuurlijk. Alles, sorry? Het is zo makkelijk gezegd. Dat... Het is inderdaad heel makkelijk gezegd, maar het werkt wel hoor. Ja, hoe doe jij dat uh, dan? Toevallig hadden we vanavond. Sorry dat ik je niet helemaal goed verstond. Nee, dat ging niet. Ga door. Ach, uh, vanavond was er een bijeenkomst met allemaal mensen, huurders van een uh, grote woningbouwcorporatie. En iedereen heeft natuurlijk uh, wel commentaar. En het is uh, allemaal niet goed geregeld. En er was een vrouw die de, de avondvoorzitter was. En degene met wie ik daar naartoe was, wij allebei hadden iets ja, een soort negatief gevoel. Ze mm. deed ook helemaal niet zo aardig en zo, Ja, een beetje, een beetje superieur. En dat, dat wisselden we met elkaar uit. En we gingen eigenlijk in het negatieve totdat we opeens tegen elkaar zeiden: we moeten er even in het licht zetten. <lacht> en het grappige was. Dat op het moment dat je dan met. met Liefdevolle aandacht zo iemand bekijkt. En dat dan werd opeens een, een, een lach ontstaat. Ja, het klinkt misschien wat zweverig spiritueel, maar ja. op de een of andere manier... we moesten zelf er wel om lachen dat het toch wel werkte. Ja, gewoon, maar dat, het woord aandacht is natuurlijk alweer wat concreter en wat nuchterder dan uh, liefde en verbinding... Maar gewoon aandacht geven, hè? positieve aandacht aan iets bieden. Ja. ja. Dat, dat, dat, dat. ja. ja. Dat, dat, dat is helemaal niet zo ingewikkeld of zweverig. Hey, maar jij, jij oh. spreekt over de jaren zestig als de ja. tijd waarin je bent opgegroeid. Ja. S uh, vrijheid was daar belangrijk, toch? Dat is ja. een, gro ja. een groot viering van de, van de individuele vrijheid van mensen. Hoe kijk je, ja, je daar nou op dat... terug als iets wat heel zinnig is geweest? Of, of zijn jullie toen te ver doorgeschoten? Hoe zit het nu met vrijheid vandaag de dag? Hoe zie je dat dan? Nee, nee ik denk helemaal niet dat het zo ver doorgeschoten is. Toen? Het, het, het was hartstikke nodig, want de, uh, mensen waren autoriteit... alleen maar omdat ze toevallig hm. een of andere functie hadden. En ik vind, kom eerst maar met een goed argument... dan wil ik meteen met je meegaan. Hm. Maar... Uh, als je alleen maar zegt van ja, omdat ik de baas ben, daarom. Dat vind ik heel irritant, dus ik nou maak je eerst maar waar. Uh, maar misschien juist dat mensen hun uh, vrijheid. Uh, ik denk dat jongeren van nu. Uh, er wordt van gezegd dat ze zoveel vrijheid hebben. Maar ik denk dat het eerder onverschilligheid is van de ouders of de ouderen. Ja. Van, laat maar waaien, laat maar gaan. En ik denk, liefde is ook dat je kinderen grenzen geeft. Want dat geeft steun, dat geeft geborgenheid. En dat is, dus met andere woorden... Ik vind de, de vrijheid uit de jaren zestig, vind ik heel prima. Maar het hoeft niet grenzeloos te zijn. Hmm. Dat is ook een begrip dat trouwens bij Paul Witteman vanavond voorbij kwam. Hè? Gerelateerd aan... Oh. En uh, wat er op televisie te zien is. Namelijk dat inderdaad... dat dat grenzeloos is. Dus ook, ook het laten zien van geweld... en de manier waarop mensen met elkaar omgaan... is grenzeloos. nou als ja. iemand die... Ton van Lint, die zei van ja, daar, daar moet je misschien toch eens over nadenken... wat de gevolgen daarvan zijn... en of je daar wel lang mee door moet gaan. Dat was ook nog zelfs naar aanleiding van... een gesprek over... Uh, of dat was een relatie met een gesprek over... de, uh, de jongen die een... of aan de Rijn een aantal mensen vermoord heeft. Ja. Maar goed... Dat is weer een heel, een heel andere weg natuurlijk. Maar wat je zegt vind ik wel interessant. Dus ook grenzen aanbieden is een vorm van liefde. Ja, precies. Kun je dat, kun je dat, uh, nog, kun je dat nog toelichten dan? Ja, nou dat, dat wordt dan iets te persoonlijk. Maar oh. uh, ja, ik heb het met een van mijn kinderen uh, heel sterk gehad. En uh, ja, eigenlijk door. Uh, Uh, ja. niet mee te gaan in, uh, in zijn vrijheid. Hm. Uh, goh, ja, hoe moet ik dat nou? Zonder dat <laughs> je het concreet wordt. Zonder dat je concreet wordt. Je wil het eigenlijk niet concreet ja. vertellen. Maar misschien ja. moet je dat dan toch doen. Nee, ik ga het niet concreet oh. zeggen. Nee, nee, want... Uh, ...maar het is niet eerlijk tegenover hem. Dat begrijp ik wel. Ja. Ja, maar ja, juist door uh, iemand uh, niet te helpen... Uh, ...hem daardoor op zijn benen te zetten. Ja. En dat is, het lijkt vreed, maar het is eigenlijk een daad van liefde. Ja. Ik heb dat zelf op dat moment niet zo gezien... ...maar toen ik het naderhand tegen... De healer waar ik uh, op een gegeven moment kwam... Uh, vertelde... duidde zij het juist als... het was een daad van liefde. Mm. Uh, wat heel veel mensen ook doen... is maar meegaan en maar de hand boven het hoofd houden. En mm. maar uh, goed praten of zo. Ja. En soms... Ja, soms is het... Het lijkt vreed, maar het is in wezen... En dat, ja, tot die conclusie ben ik nu zelf ook wel gekomen... Dat het in wezen een daad van liefde is. Ja. En het heeft juist ongelooflijk uh, veel geholpen. Je moet soms iemand, als ik het heel cru zeg... Aan zijn lot overlaten. Opdat hij, precies. of zij, ja. zijn eigen kracht vindt. Mag ik het zo formuleren? Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, maar dat, is dat is, dat, daar zit een parallel in met... Zoals je uh, in een samenleving met elkaar omgaat. Hè? Of je nou vindt... Je kan Toelaten dat de staat alles voor je organiseert en regelt, yeah. en, en wij zitten misschien wel een beetje in zo'n soort samenleving, of dat je ook accepteert dat, dat, je, dat je als burger veel meer zelf moet organiseren. Ja. En, en verantwoordelijk zijn voor, ja. voor bijvoorbeeld je leefomgeving of uh, nou ja, ja. inrichting. Ja, ja zeker. Ja, ik vind ook dat mensen allemaal hun eigen verantwoordelijkheid hebben. niet altijd maar uh, van: nou ja, je gooit alles maar op straat en dat moet maar ja. opgeruimd worden. Dat, ja. dat is dan een heel simpel voorbeeld. Ja. Maar ja, je bent inderdaad gewoon verantwoordelijk voor je eigen daden. Ja. En, en en dat, dat moeten we ergens waar opnieuw. Vrijven. Dat moeten we met harde hand opnieuw leren. Dat zou eigenlijk de. Ja, de betekenis van jouw verhaal kunnen zijn. Ja. Ja, ja. ja. ja, want ja soms het... moet je op jezelf teruggeworpen worden. En, en ik denk dat een, een bepaalde overheden zo ontzettend bang zijn dat mensen de verkeerde dingen doen, dat alles geregeld wordt en geordend en vastgelegd terwijl je ook gewoon kunt uitgaan van ieders eigen verantwoordelijkheid. Ja. En als je daar veel meer vertrouwen in hebt, dan ben ik ervan overtuigd dat mensen vooral ja, mooie en goede dingen doen. Een... Maar door de angst dat mensen de fout ingaan, ja, daar kweek je angst mee. En mensen zijn van nature, ben ik overtuigd, zijn van nature goed. Mooi. Mary, dankjewel. Dat vind ik een erg okay. mooie statement dat je nu hebt afgelegd. Dankjewel. Goed. Fijne ja. avond nog. Dank je. Dag. Dag. Het is stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen. Mm -hmm. Mm -hmm.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 Toch weer een kleine gemeenschap vormen. Al is het maar van twee mensen, natuurlijk. Dat verlangen blijft. Een ontroerend mooi liedje van Ramses Shafi. Het is stil in Amsterdam. Het is niet stil bij Kazloenen, dat is het nooit. Mensen blijven altijd verhalen vertellen. Um, ook om kwart voor twee in de nacht. Het volgende verhaal is van Monique. Dag Monique. Ja, goedenavond. Hallo. Ik geef u wat compliment voor de manier hoe heb je, hoe hebt uh, kunnen interviewen. De, de... Ja, dat was goed, hè. Ik vind het plezant. <laughs> ik heb kunnen genieten van. Echt. Oh, nou, dat dat was, ik... Het was zo plezant. Wat, maar... wat, wat, wat vriendelijk, wat een uh, fijn compliment ik ben van. Plezant u. plezant En dat is gewoon geen routine, echt. Nee. Dat is kunnen, ik heb kunnen genieten. Nou, wat geweldig. Toch, dan, uh, uh, ik ben van de Frans afkomst. Ja, dat, uh... Ik heb het idee dat de democratie, je begint de democratie te leren binnen je gezin. Oh, dat is een mooie. Ja, dat is ja, een goede. En uh, kun je meervuldigen met twintig de, de gezinnen, dan heb je wel een maatschappij of een kleine ja. samenleving. Want, want uh, uit welke streken van Frankrijk kom, kom jij, Monique? Uh, ik kom uit Besançon. Besançon, dat is een beetje in het oosten van Frankrijk. Ja, ik heb daar geleerd op de universiteit van Besançon. Ja. Maar is, kun je dat dan uitleggen, dat je in, in, het, in het gezin waar jij vandaan komt, dat je ja, daar democratie het, uh, kreeg? Ja, de democratie. Mijn moeder is Franse, mijn vader is Tuneser. Ja, en, uh, en ja, Westen. Tunesië nou, is begonnen met de revolutie, is een beetje een besmettelijke ziekte, is ja. toch gegaan in de hele Oost. Omdat we hebben een generatie van jonge ja, mensen, geleerde mensen, zijn beu van de dictatuur. Ja, ja. van de dictatuur en ze willen graag ja, de vrijheid en uh, geen politiestaat. Nee. En uh, ja... Uh, dus mijn vraag ja, was London, ook... Eh, die man gelooft niet, hij is zeer pessimistisch uh, over uh, de democratie in die landen. Maar ja, dat is gewoon net als medicijn. Je kunt niet slikken alle tabletten in enkele keer. Dat moet langzaam. Ja. En uh, bij ja, ieder volk heeft hij wel... zijn toch klassen. In, in alle volken zijn klassen. Ja. Ik Obie. denk dat zijn altijd de geleerden, ze beheersen de beheersende dommen. Ja. En, uh, is dat in de, wacht even. Monique, is dat in Nederland ook zo, vind jij? Ja, zeker. Hm, zeker. Oeh, dat klinkt wel dan, heel overtuigd. En domme <laughs> mensen heeft hier niet zoveel te vertellen mm -hmm. in de politiek. Overal. Nee. Je, het, je krijgt ook geen plek op de, in de politiek. Uh, via het populisme, niet? Ja, uh, ja, dat is ook de populisme. Dat is een, ook een goede manier van tyrannie. Hè? Dat is gewoon iemand die wil graag de macht concentreren. Die macht in zijn hm. handen en... Uh, hij probeert ook... Uh, mensen ze zijn misschien niet dom, maar ze zijn gefrustreerd mensen. Hè? Ja. Als uh, je bent gefrustreerd in een samenleving... en de hele politiek, ze moeten gewoon kijken naar, uh, naar het systeem. Hè? Het politiek systeem in welke land en de wetten. Soms de wetten zijn voorbij, ja. terwijl maar, de, de samenleving is dynamisch. Maar Monique, ja, je, je, je, je vader is Tunesier, notabene. Ja. Ik vroeg aan uh, kinder ging, uh, hoe ging. Oh zin ja, mijn vader, hij was democratisch tot zijn tenen. Kijk. Hij heeft nooit mij belemmerd om uit te gaan of uh, om uh, ja. te studeren. Maar is daar dat... dan ook jouw hoop op ge gebaseerd... dat je denkt dat, dat er wel degelijk democratie... Begint je in een overleg? Je begint te overleggen zelfs. Maar ook, ook in het Midden-Oosten, ook in de Arabische landen. Is dat, want hij, hij zei: kinderen zijn niet. Dit is onmogelijk, hij nee. was er niet pessimistisch, nee. alleen het gaat jaren duren. Of ja. decennia duren, ja. generaties. Maar, maar je moet u niet pessimistisch, het kan zo makkelijk veranderen. Ja, We, nee, maar het kan juist niet zo makkelijk veranderen, toch? Ja, het kan wel makkelijk veranderen. Nee! Heb je wel intellectueel mensen in die landen? En ze hebben tot heden, heb hebt, hebt u in Tunesië mensen, ze kunnen gewoon een beetje democratie hebben in hun. Ja. Niet bij ieder gezin, maar dat kan gebeuren. Maar als het, als het maar in genoeg gezinnen in Tunesië, hè, op grond van bijvoorbeeld intellectuele en, ja. en het verspreiden van intellectuele kennis, gebeurt, dan kan het van onderop, als het ware, toch gaan ontstaan. Dat geloof ja. je, voor Tunesië. Ja, zeker. Maar dat, dat is een model geworden, Tunesië, voor al die landen. Ja, maar zo, het is nog te vroeg om te juichen. Nee, dat is niet. Heb ik niet gezegd, morgen zo worden. Zo kunnen ze naar de, naar de verkiezingen. Ja. Dat, is wel, dat is Dat is een, een, zeg maar, uh, een afstand van, van 50 meter, gewoon als ja. naar de democratische uh, verkiezingen. Als er zijn verschillende we zijn verschillend partijen hebben, we hebben ge, ze hebben alleen gekend een enkel partij, ja, een vorm tiendu. van dictatuur. Ja. En die dictatuur, hè, die dictatuur uh, zelf als in een gezin, ze heeft geen dictatuur, ze leert ook van het politiek systeem. Dat valt gewoon binnen een gezin de dictatuur. Kijk. Maar ja. we hebben nu, uh, ze hebben een recht van het kind, ze hebben allerlei dingen en dat is gewoon een bevorderd. Ze zijn toch. Rijp voor de democratie. Mooi. Monique, dat vind ik een verheugende boodschap. En je... ik hoop dan... Uh, de democratie, uh, dat moet alleen niet gelijkheid... omdat ik geloof niet in gelijkheid... meer vrijheid. Meer vrijheid, precies. Ja. Maar dat is het spanningsveld... Hè, waar het eigenlijk ah, over gaat. Dat ja. erg. Let's... Dat moet altijd. Je hebt geen perfecte samenleving. Dat gaat nee. nergens. Nee. Als je kunt me wezen welke land is een perfecte samenleving is, dan ga ik daar wonen. <laughs> nou, blijf nog even hier, zou ik zeggen. Oké, okay, succes met uw <laughs> da uh, uitzending. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Dag Monique. Ja. Uit Bussensson. Paul, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Prachtig accent, had uh, mijn voorgang. Ja, dat is, dat is charmant, hè? Je moet Jacques Bell denken, die over het Vlaamse land zit. Ja, ja, ja, zeker. Ja, dat lijkt het ook een beetje op. Ja. Um, nou ja, vrijheid, gelijkheid, democratie, mooie voorbeelden ervan. Wat, uh, wat is jouw bijdrage nu? Nou, ik werd getroffen door dat citaat uh, wat je gaf van ja? Tocqueville. ja. Ik heb het nooit gelezen, maar ik wil het nu gelijk gaan lezen. Um, namelijk de, de schaduwkant van de democratie. Ja. Van dat volgens hem, dan, als ik het goed begrijp, ver doorgevoerde democratie. Ja, dat is een gevaar. Hè? Hij schetste dat toen als een gevaar. Als een, hij zag het voor zich als een, als een mogelijk gevaar. En ik denk, ja, misschien heeft hij wel gelijk gehad... als je kijkt naar hoe, hoe we nu met, met regels omgaan, bijvoorbeeld. Ja, ik vond het heel treffend en heel erg actueel. Maar eigenlijk niet helemaal onder de reden die hij aangeeft... maar meer in Nederland dan uh, vanwege het gebrek aan democratie, vind ik. Dat ja? het, uh, is doorgeslagen. Wa wat, zie jij, uh, wat zie jij als gebrek aan democratie in Nederland? Nou, Het feit dat we in feite in Nederland nooit democratie hebben ge ge gehad, omdat uh, onze hele geschiedenis is eigenlijk, uh, of de hele democratische geschiedenis, uh, voor de uh, 19e eeuw, is toch altijd begonnen met een bepaalde elite. Ja. En uh, uh, echte democratie in de zin van soevereiniteit van het volk, ja. zoals dat bijvoorbeeld in Zwitserland is geld, is in Nederland nooit geweest. Dus. En je hebt dan ook nog, er is een bestuurssysteem opgebouwd waarbij alleen mensen die lid zijn van een politieke partij uh, uiteindelijk uh, de juiste baatjes krijgen. Ja. Daar heeft uh, een Gerard van Westerlo van, van Vrijnijld een prachtig boek over geschreven. Dat heet uh, Niet spreken met de bestuurder. <tus> Uh, waardoor inderdaad allerlei frustraties bij het uh, grote delen van de bevolking zijn ontstaan die, die, die inderdaad het gevoel krijgen van nou ja we hebben er weinig in te brengen ja, die, die, die, die, die... en dan krijg je dus inderdaad uh, eerst krijg je daardoor een, een, een ontsnapping via Pim ja. en later werd dat extremer door de uh, Wilders ja. maar daar kan je dus Wilders niet de schuld van geven het, gaat echt, uh, het is het falen van het systeem en van de uh, onze politici die nog steeds de macht uitmaken, die in feite tegen democratie zijn. Maar wat zou je moeten doen om het, an, an, om het democratischer te maken in jouw ogen? Nou, om te beginnen uh, zou je al uh, functies zoveel mogelijk uh, echt openbaar moeten maken. Dat wil zeggen, mensen kunnen verkiezen, ook al zijn ze geen lid van een politieke partij. Dus burgemeesters. We hebben nu, bijvoorbeeld de burgemeester, dat wordt dan afgedaan als iemand die eigenlijk een soort ceremoni ceremoniële functie ja. heeft. Ja. Maar als het op aankomt, dat zie je ook weer Al van de Rijn, dan zijn ze gewoon de baas van de openbare van de ja. politie. En ze worden nog steeds ja. niet gekozen. natuurlijk. Direct. Maar die man is door niemand, precies. Die man mag dan prachtige woorden spreken over drama. Om, om heel mooi natuurlijk. Maar hij is door niemand gekozen. Ja, dat is in deze tijd natuurlijk een godspeel langzamerhand. Ja. Ja. Maar ja, ja. er is geprobeerd door een partij om dat te veranderen in Nederland. En dat is ja. nog voor ons nog niet gelukt. Maar dus het is niet bevolking die dat tegenhoudt, want ik denk dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking natuurlijk ook voor meer democratie is. Maar het is die kleine groep van uh, de, de mensen die nu de macht hebben, die dat niet willen opgeven. Mm. En dat is een groot probleem. Ja. En daarmee creëer je dus een hoop frustraties onder de bevolking. Hoe zie jij de ontwikkeling dan, als je dat, dit hebt gezegd, hè, met die frustratie en het, en het bestaan van een soort bestuurslaag, die juist ja. als het ware niet meer democratisch werkt. Hoe zie jij ja. dan de ontwikkelingen voor de nabije toekomst? Nou ja, ik bedoel, ik denk, er is natuurlijk wel druk aan het opbouwen, ook via beelders. Maar de veranderingen die tot nu toe zijn doorgevoerd zijn louter cosmetisch Dus misschien moet er eerst nog weer eens een flinke explosie komen. aan de revolten die zich bijna voltrok onder Pim Fortuyn. Om, die mensen, om de heersende politici of de heersende machthebbers echt aan het schrik te maken. Want je zal toch naar een, naar een meer, zeker in de tijd van internet... Je, je kan niet een systeem voortzetten... wat in de fundamenten nog steeds hetzelfde zijn als in de 19e eeuw. Maar, de, kijk, Paul, dan één tegenwicht. Ontlen ik dan ook aan de TOCFIL. Eh, het is niet zo dat, het, dat de meerderheid zomaar moet beslissen wat er gebeurt. Er moet ook een soort tegenwicht zijn. Hè, om ook de, de rechten van de, de, de minderheden te beschermen. Om maar eens iets te noemen. Dus je moet niet ontaarden in... Populisme, nee, Maar er moet een soort, soort gemeenschapszin moet bewaard blijven. Nee. En ook een soort aristocratie van het denken. moet ook bewaard blijven. Maar goed, als je dat argument is gebruikt om al jarenlang een kleine groep de macht te geven... is natuurlijk ook het evenwicht voorkomen ja. zoek. Maar neem het voorbeeld van Zwitserland. Daar, ja. dus wel, daar is wel in de grondwet geregeld dat het volk soeverein is. Ja. Daar hebben ze dus het, het instrument van het referendum... Nou, dat werkt daar voortreffelijk. Je hebt dus altijd uh, bij, bij, bij heikelijke kwesties... kan de meerderheid van de bevolking zich uitspreken... of ze werkelijk erachter staan. Dat is een prachtig corrigerend element. Dat zouden we hier natuurlijk ook uh, echt uh, in kunnen nou, voeren. Dat maar je is... hebt dus het principe dat je in de wet vastlegt... het volk is de baas. En dan ga je instrumenten erbij verzinnen... om dat zo goed mogelijk te kanaliseren. Hmm. Ja. Nou, daar kun je van alles bij verzinnen. Maar dat, en natuurlijk aangepast aan deze tijd. Dus dat, moet, dat, zou, nog, dat zou gewoon nog kunnen? Jij denkt van niet? <laughs> ja, nou, dat, nee, dat is een vraag. Ik, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Eerlijk, eerlijk gezegd niet. Ja, ik, ik, ja, ik, zie... ik vind het altijd zo eigenlijk bijna bespottelijk... dat die de, de meeste politici van de, de voormalige GroenLinks... zo het ook weer op haar hoofd uh, Femke Halsema... Ja. tot een uh, man als uh, Han Noot in de Eerste Kamer van de PvdA... die gewoon ook ronduit zeggen... ja, je moet de bevolking, je moet er ook niet te veel naar luisteren. <laughs> uh, ja. uh, we zijn geen luik met andere woorden, democratie wordt hier gelijkgesteld aan populisme. Ja. Doen wat de meerderheid van het volk zit, is, is, is, is totaal niet nodig. Dat ja. is eigenlijk een beetje uh, stomzinnig. Ja. En dat is de heersende mening bij de, de meeste politici. Nou, dan, en daar, wat dat betreft heeft Wilders natuurlijk wel een punt. Ja. Hij, doet natuurlijk, hij, hij, hij baseert zich natuurlijk vooral op ressentiment en noem maar op. En hij en, uh, maakt van de hele islam natuurlijk een heel nummer. Maar, dit soort grondprincipes, daar heeft hij, heeft hij wel een belangrijk uh, punt te pakken. Oké, okay. en wij dus ook. Uh, ja. Met jou, dankjewel. Oké, okay, alsjeblieft. Ja, ja. dag. Goeiedag nog. Meneer Van het tot slot. Nee? Niet? Bent u daar, meneer Van het Zelde? De vrijheid? Ja. Dus uh, Kierkegaard die schrijft, dan, die is van de existentiefilosofie hè? De oh, ja, je gaat uh, Kierke, was, Kierke, Kierkegaard citeren. Ja, Kierkegaard, nou zoietsen he. En Kierkegaard stelt, die wil dus dat de mens een enkeling is. De mens in zijn existentie ontdekt zichzelf ja. en dan moet dan zichzelf werken. Hè. Ja. Dat is eigenlijk zijn, en dan krijgt hij met angst te maken de mens. Want dan beseft hij, hey, er is geen God, is dat die God die, die je gekregen hebt, weet je, van je geboren, van je opvoeding, maar dan word jij jezelf overgeleverd. Dan gaat het ermee verder. Maar zo'n mooi verhaal is eigenlijk van, uh, van een gans. Die wilde gans. Die vliegt over een vijver. En dan ziet hij allemaal tamme ganzen. En dan, ziet die, dan gaat hij naar beneden. En zit ertussen. Vindt het wel gezellig. Alder gepraat. En dan wil hij ook wat van zichzelf laten zien. En dan vliegt hij weg. Omhoog. En dan zegt hij kom op. Vlieg met me mee. En dan... Dat zijn ze verleerd. En dan allemaal vallen ze weer naar beneden. En dan de conclusie is dat een... Een wilde achter tralies met verbazing kijkt naar de gevangenschap van de tamme daarbuiten. Ja, ja. Dus dat vind ik wel helemaal... Ik heb zelf eventjes om nog even verder. We gaan een tijdje gevaren. En op een boot, daar heb je dus, ja, het niet, van niks, een schip van de slaap. Daar luister je allemaal naar elkaar. Je hebt allemaal je positie. Je bent blij dat die partij goed is, stuurman. Dat de beneden misschien kan, dat er matroos op wacht staan en alles. En dan ben je bereid om te gehoorzamen, je geld te verdienen, enzovoort, enzovoort. Maar op het moment dat je natuurlijk... Uh, dan tel je ook mee. En daar gaat het om. Maar in deze maatschappij waar we nu leven, tel je niet meer mee. Dus dat joggie daarin, in, in, om dat toch maar even aan te halen, daarin, in, al, hè, die, die telt me niet mee. En niemand lette op hem. En niemand zei weer: wie ben je, waar ga je heen? En daardoor kwam hij tot uh, iets hm. extreems. Ja, je bedoelt die nou, jongen in dat een Alster, te bedoel zelf ja. kunnen richten. Hè? Ja. En je hm. ziet dus veel van dat soort types, dus het is bekend uit psychologie, uit een onderzoek, dan ze, uh, uh, uh, die, ze hebben een geweldige uh, hoeveelheid kwaadheid in zich. En dan, en dan doen ze zelf zelfmoord, maar, maar voor gaan ze die kwaadheid richten op de gemeenschap. Ja, dat is hier duidelijk een voorbeeld van. Ja, je, je weet niet wat er allemaal in, in het hoofd van die jongen... De nee, maar je wil natuurlijk uh, ongeveer weten ja. uh, hoe het zou kunnen zijn, weet je. En dat ja. denk ik. In deze maatschappij zijn we allemaal anoniem geworden. En ik denk dat je op Wilders gaat stemmen, want ik zal de noten stemmen, ik ben Partij van de Arbeid. Maar ik heb ook angst voor de vrijheid natuurlijk. Ja. En dat is gewoon zo, maar ik probeer het te overwinnen en te aanvaarden dat het zo is. Ja. Maar die die, die, wilders, die mensen die op wilde stemmen, die zijn niet per se kwaad. Die zijn niet per se uh, fascisten, maar ze hebben geen houders meer. Metellen doen ze niet. Niemand luistert, het, daar heb je het, het, woord, snap je. En de grote partijen, de Partij van de Arbeid, die ik op stemmen, die hebben nooit... Eh, die, hebben, die hebben dan, dan dat... Die... die, die uh, die deden dat zij rechtvaardig zijn en fantastisch allemaal als je ze hoort praten. Dat ja, zijn mijn eigen, ik maar oké. Okay. En die, uh, die, die geven geen gehoor aan, aan, aan al die luidjes in die achterstandbuurten. En die, uh, als Cohen, die moet op een gegeven moment zeggen: luister, mensen in de achterstandbuurten. Het kapitalisme hebt gewonnen, daar gaat nooit voorbij. Maar wij zullen voor jullie zorgen. Mm. En jullie moeten niet zo klagen en zeuren. Jullie krijgen van ons een uitkering als het nodig is. En daar staan wij voor in: stem op ons. Mm. Kijk, dan ben je klaar. Dan hebben mensen weer zekerheid. En dat hebben ze niet gedaan. En dan komt Wilders. En dat is toch natuurlijk een autoritaire persoonlijkheid. En die maakt er gebruik van. En zo is met dit dan ook gegaan. En, en, en daar gaan we nu weer naartoe. En de maatschappij zelf, de staat, hè, die, die zegt je mag niet roken. Je mag vaak niet meer roken op straat. Je mag niet meer vet eten. Hè? Dus de staat die <laughs> ja. eigent zich allemaal dingen ja, toe. Precies, ja, daar hebben we het over. Ja. Ik zat in 1962, zat ik een boekje te lezen in, in Duitsland. Proberen uh, met Duits te leren. En dat was een uh, toekomstvraagje. Uh, en er zaten twee oude mensen op een bankje. En die zei tegen elkaar: lekker eten, laat maar zeggen spruitjes, weet je wel? En die keken er om heen, want anders zou de, de, de, de, de politie komen en die zou dat horen en opgepakt worden. Want ze kregen alleen nog maar eten uit de tube. Want de ja. staat zorgde daarvoor. Ja. En daar gaan we nu ook naartoe. Dat denk jij? Dat denk jij dat we ja, die kant op gaan? Zeker van... weten, zeker weten. Dat ja, we niet oppassen. En Kijk, we zouden dus moeten soort... kijken, nee, meneer Van Zelden, we zouden ja. dus moeten kijken: is moeten kijken naar gemeenschap op boten bijvoorbeeld, hoe het daar gaat. Want je zegt dat is eigenlijk een voorbeeld van hoe het democratisch georganiseerd is. Ja, op een bepaalde manier. Dat dat ik zeggen, maar dat he? doe je dan zelf aanvaardend. Uh, ja. Accepteren, ja, dat is weet ook hiërarchisch namelijk. Hè? Het is hiërarchisch, maar omdat je meetelt. Ja. Kijk, uh, uh, als je op een gegeven moment zegt van oh, mijn laatste baan, woorden ben dan ik geen kapitein. Ja. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, ja, omdat ik een arbeidskind ben. Of omdat ik uh, uh, niet uh, slim genoeg ben. Maar ik ben wel blij dat ik matroos ben. Dat is ook belangrijk. Ja. Dan kan je kiezen. Meneer Van Zelde, dank u wel. Bij de keuzevrijheid <laughs> blijven uh, steken. Ik ja, vind het wel mooi. Goedenacht nog. Ja, bedankt. He. Met een groet aan Kierkegaard. Ja, dat is ook een filosoof hoor. Dat is er ja, ook eentje om te lezen. Ja, ja, dat kan je. Heel goed, dankjewel. Um, zometeen Nachtzuster van Max, gepresenteerd door Astrid de Jong. Daar mag u heel veel uh, mee praten ook. Dat is hartstikke leuk, urenlang. Morgen heeft Klaas Drupsteen als gast Peter Paul Verbeek. En die is hoogleraar filosofie van mensen en techniek aan de Universiteit van, van Twente. Hij presenteert een boek over de mens. Over de grens van de mens, over ethiek, eh, techniek en menselijke natuur. Ja, er wordt gemorreld. Geen tijd meer. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.